Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Een Spaanse homo die zegt dat hij werd mishandeld, heeft het hele verhaal verzonnen. De man van 20 zei dat hij dit weekend door acht mannen heftig zou zijn mishandeld met een mes. Maar van dat alles is dus niks waar, zegt correspondent Rob Zoutberg. Er waren uiteindelijk te veel elementen die niet klopten in het verhaal van de jongen. Hij is vandaag opnieuw gehoord door de politie... En uiteindelijk erkende dus de jongen dat het allemaal niet waar was. Er was dan weliswaar een relatie met een andere man en daarbij zou ook een mes zijn geweest. Maar dat was allemaal met wederzijdse instemming. Hij zou het verhaal hebben verzonnen om zo de affaire geheim te houden voor zijn relatie. De mishandeling maakte veel los in Spanje. Er zouden vanavond allerlei protesten tegen anti-LHBTI geweld zijn. Oekraïne heeft met een geheime operatie geprobeerd... twee Russische militairen te arresteren... die betrokken zouden zijn geweest bij het neerhalen van vlucht MH17. Dat meldt CNN naar eigen onderzoek. De Oekraïense veiligheidsdiensten deden zich voor als een Russisch bedrijf... dat op zoek was naar beveiligers. Onder de militairen die zich hiervoor aanmelden... zeiden er twee dat ze betrokken waren bij het afschieten van de raket... dat het vliegtuig neerhaalde. De twee waren onderweg naar Oekraïne toen ze in Wit-Rusland werden opgepakt. Inmiddels zijn de militairen teruggestuurd naar Rusland. Het kan zomaar dat de Billy of Kalax een tijdje niet te koop is bij Ikea. De winkel heeft leveringsproblemen, waardoor sommige producten misschien een tijd uit de schappen verdwijnen. Komt door problemen met schepen en ook zijn grondstoffen zoals hout ineens een stuk duurder. En gisteravond rolde die met oranje nog Turkije op. Vandaag stond Louis van Gaal op het veld met kinderen. Voor één keertje trainde hij een jeugdteam, voetballers van SV De Meer in Amsterdam. Mijn collega's van het jeugdjournaal waren erbij. Hallo, waarom uh, kijk je niet in mij aan? Als ik praat wil ik wel dat je even in mijn ogen kijkt. Hij traint um, Memphis, De Jong, alle, al die Nederlandse spelers. Superleuk. Ik uh, kan het echt bijna niet geloven, omdat dat maakt je echt bijna niet Nee. Heeft hij al talent zien rondlopen? Jou? Ja, als interviewer? Hey. Toen hij jong was, heeft Louis van Gaal zelf bij SV de Meer gevoetbald. Weer blijft vanavond nog een tijdje lekker aangenaam. Het koelt daarna af naar zo'n 15 graden. Morgen eerst ook zon, maar later neemt de bewolking en de kans op een bui toe. Het kan nog wel 27 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vries van de ANWB.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 welkom bij de House uh, We zullen vanavond veel spelen van onze NWOP Hot En af. En dat geheel onder aanvoering van een brandnieuwe House Lady. On vocals, let's hear it for Lisa, schuldig Nordhole. Woe! 1, 2, 3, 8!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 Uh, ja, dus de eerste, eerste wat ik met hem ging doen was zes weken naar Rome, ja. weet je wel. En, uh, en nou ja, daarna heb ik zo'n 7, 8 jaar, eigenlijk tien maanden per jaar uh, gereisd met hem mm. en zelfs op een gegeven moment 8 acht maanden achter elkaar in Parijs gestaan, 180 shows, weet je wel. Oh, oh. <laughs> en, uh, ja. Want en een zaal Ja, mooi in, in La Cigale. In Daar uh... hebben we wel gestaan, maar geen acht <laughs> <Sorry>. Ja. <laughs> nee, maar dat was zeker ja, leuk. En op de Olympische Spelen in Barcelona, dat heel is. Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Polen, ja. Spanje.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 Dus ik heb het geprobeerd, hè? maar ja, dat was, dat, uh, dat was echt zo'n Italiaanse uh, O Sole Mio uh, mandoline. Ja, ja, ja. Dus ik heb even, ik moet, ik moet in die tijd uh, toch My Bonnie is over the ocean hebben kunnen spelen. My Bonnie, ja, met, met zo'n plek ermee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 en een raar genoeg een harmonica, een, een oh. mondharmonica, oh. Ja. en niet zomaar een, maar een chromatische, ja. en dat is knap ingewikkeld, zeker ja. als je niets van muziek weet. Ja. En toen niet zei van hij schrijf, van, we, we zullen eens testen of je weg heeft, weet je? Wel. Dus toen gaf hij mij een briefje, we weten nog heel goed, met vier liedjes die heel regelmatig op de radio te horen waren. Radio Luxemburg, ja, of Radio Londen. Ja.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 Dat akkoord nou leert, C7, hè? Ja, ja. die kun je opschuiven, dus dan kun je eigenlijk alles spelen. Ja. Dat, dat leek me wel aantrekkelijk, weet ja. <lacht> je Later bleek hij er dus ook helemaal niks van te kunnen, maar <lacht> dat wist ik toen nog niet. Ja, zo is het begonnen hè? en toen kreeg ik toch, uh, mijn ouders zagen wat ik enthousiast was, dus ik denk dat ik in een jaar of 14, 15 was, dat ik mijn eerste gitaar kreeg. Ah.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 Ik hoorde I Feel Free van het eerste album Fresh Cream uit hetzelfde <tries> jaar. een leuk muziek maken of het optreden zelf, zo'n podium staan? Ja, dat, dat is dubbel. Het is enerzijds de muziek, soms, van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 zo leuk in de huiskamer te zitten studeren, weet je nee, wel? Nee, dat is, is een fase, maar het is, ja, ja dat is dan een beetje ja, de. Hè, dat ja. moet resulteren in het aan mensen laten horen en en tegelijkertijd. Ik ben nooit echt een uh, een, een echte gitaarfreak geworden. Ik heb wel heel veel gitaarspel en heel veel stijlen en al die dingen en ik vind het nog steeds het leukste wat er is. Maar ik ben heel erg een bandjesman.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 Dat toch wel en daar heb ik eigenlijk, eigenlijk geniet ik daar nog steeds van. Eh, dat het, het samen onderweg zijn en, en ook wel een beetje het qua bestaan, ja. een beetje oh. buiten de keurige regels okay. van het maatschappelijk leven. Ja, ja. Weet je de, nog wanneer ja, ja. ja, <laughs> ja, ja. de, de eerste oude schuit waar je opstart? Sorry, nogmaals? Het eerste oude schuit waar je opstapt. <laughs> het eerste bandje. <laughs> het eerste bandje, ja. Nou, ik, heb, ik, ik, heb, ik heb helemaal in het begin, toen was ik nogal lang geen... geen ik noem mezelf nog geen beroepsmuzikant, maar toen heb ik, deed ik mee. Want ik was dan een leuke amateur, weet je wel. Ja. Ik, kon, ik kon al voor mijn leven al aardig spelen. En... Uh, en er was een, waren vrienden van me die de, als hobby hadden die een rock'n'roll bandje. Met, uh, die deden cuffers. En, uh, en dan deed ik af en toe mee om wat uh, solootjes te spelen en zo. Ja. Ik weet niet eens meer hoe ze heeten, Man. maar dat is dus echt een beetje uit de Thierman Brothers' tijd, oh. zeg maar. Weet je. Zo van uh, de mm, Rockers, weet je wel. Ja. Uh, maar wat, wat echt toen. toen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 En die vonden ons wel een leuk, uh, een leuk clubpie. Ja, en, ik uh, herinner me dat wij vroeger dat soort muziek, die jij nu noemt, noemden wij altijd VP VPRO. Ja, absoluut. Die hoorde je namelijk alleen op vrijdagavond ja. <laughs> tussen 8 en 10. Ja. Mooi, precies ja. als jullie. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. <laughs> op uh, op ja. de VPRO Radio. Ja, absoluut. In, in, in, in. Maar dat is inderdaad wat je zegt, je moet de juiste mensen tegenkomen ja. eigenlijk, hè? Ja.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 Het waren ja. niet al die, en dan had je wel een GPRO en een CFV en de VARA, <coughs> maar er was één faciliteitencentrum, dat was de NOS. Ja. dus de radiostudio's en ja. tv-studio's en al die omroepen kregen dan zoveel uur in die, het beschikking over een studio om iets te doen. En,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 repeteren in de kelder van Paradiso. Dan heb je het over 1974, denk ik ongeveer. Toen werd er gevraagd als Paradiso Huisorkest. En deed door Dat was ook allemaal anders dan nu. Daar werden speciale avonden georganiseerd. Uh, Beetelavond, uh, Bob Marleyavond, weet ik veel. En dan waren wij het huis een beetje. Dus we deden al die stijlen maar we waren er mee bezig. Dat is een goede leerschool natuurlijk en in ruil daarvoor mochten uh, nou we... Even... Gasten. Nee, niet per se nog. Nee, dat nee, nee, nee, deden het allemaal zelf. Ja. Ja. Ja. En daaruit... En dat, was, dat, was toen, dat werd toen Paradiso House Band. Ja. En daaruit, toen, hebben we, toen zijn we echt een band begonnen zelf. En dat was eigenlijk de eerste Nederlandse funkband. Ja. Echt een beetje heavy funk ook ja. wel. Vandaar dat ik dat ik toen jullie mij vroegen naar belangrijke nummers uit, uit mijn carrière, ja. Ja. Uh, dat ik met Dancing Shoes, uh, want dat was de eerste single. Ja. ja, ja. En dat was een uh, hitje, hè? en dan was, het was ja dat is helemaal, Het werd ook nog een hitje. Ja. <laughs> en, en dan heb je natuurlijk helemaal er zie je wat. <laughs> ja. Je ja, ja. weet het beter. Ja. We zijn te gek. <laughs>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 ik het zo zeggen. Oké. Okay. <laughs> maar we lulden er ook maar een de klas, natuurlijk, En er was natuurlijk ja. heel, heel veel... Uh, ...Polongia Dancing Shoes... ...en Keep on Dancing, hè. Ja, ja, ook niet ja, ja. echt literatuur. Ja. Hoe ja. lang <laughs> heeft hij alles met het volgehouden? Um, nou, een jaar of vijf. Ja. In het begin ging het dus heel goed. We ben meteen het eerste singeltje, was top tien. En de eerste plaat, uh, LP... Uh, verkocht iets van 13.000 exemplaren, wat voor die tijd in Nederland echt heel oké okay was, ja. Ja. weet je wel. Ja, en toen, we waren natuurlijk tegelijkertijd heel onervaren en heel eigenwijs. Ja. En, en <laughs> totaal niet commercieel. Ja, weet je, we waren echt ook wel een beetje Amsterdamse hippies, dus.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 dan moet je gaan spelen, want dan kennen de mensen je, dan ben je ja. makkelijk te boeken. Maar wij hadden iets ja, ja. van, hé hey jongens, het gaat goed zo, zie je wel. Eén van de nummers van Little Feet, waar Harry geïnspireerd werd, is Rock'n'Roll Doctor. That's right. She had fever day and chills at night. Now things got worse. Yes, yeah, a serious bind. In times like this, it takes a man that's that style like you to know find a doctor of the heart.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 Ja, maar Ik bedoel, misschien ook uh, de tijd ofzo. Ja, Sorry. absoluut. Muziek ja. was in die tijd veel meer dan muziek. Mu je muziek smaak bepaalde je sociale. Uh kijk, weet je ja? wel van je boel, was je voor uh, een rocker of was je voor de Beatles, ja, ja. of was je voor de Stones en weet je maar en, maar ook uh, hield je van Bob Dylan ja of nee, snap je wel ja. of Death Strongs ja, dat was uh, dezelfde tijd als de Vietnamoorlog en ja. al die dingen Dus het, het, het, het, was een, het was echt tegen het establishment, tegen ja? de politieke moraal van de 50 en jaren. Het was je afzetten. Maar natuurlijk blowen. Hè? Ja, ja, nee. Ja, ja, ja. En die drugs waren nog leuk. Weet je wel. Want dat gaf je nieuwe inzichten. Weet je wel. Terwijl later was dat natuurlijk heel anders. Ja. Snap je? Maar, maar muziek stond voor zoveel. En, en ik ja. bedoel.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 minder Ja, heel veel. Ja, ja. He. Niet alles. Nee, er is... blijft altijd goede muziek. Er blijven altijd fantastische muzikanten. Dus begrijp me niet verkeerd. Maar zeg maar, de wat dan he, nog geld als popmuziek of zo. Ja, ja. Ja, dat is, ja. ja maar dat komt ook omdat... Dat is, ook, ook die, dat is voor ons, he, van mensen van mijn generatie, is die hele beweging van dance en house en alles. En weet je wat, de DJ eigenlijk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 Snap je? En wat je allemaal recht kan trekken... Dus over een hele... En ja, dat is de tijdgeest. Het is geen waardeoordeel over de, over de mensen die dat doen. En de, ook daar zitten natuurlijk hele creatieve gasten bij. Maar, en, en er zijn absoluut ook lichtpunten, Maar in het algemeen vind ik het echt, echt veel minder interessant. Veel minder persoonlijk. Het is... Maar dat is de hele tijdgeest. Ik denk zo van... Het is meer...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 ...diezelfde beestrum in je hoofd. Doenk, doenk, doenk. Doen. En dan maar uit je dag gaan... En, ...en doe je er een pilletje bij, dan word je ja. boel En dan heb je een fantastische avond gehad. En bij ons was het, denk ik, iets sociaal. Weet je ja. wel? Want, ja, nou, nee, nou was ja. het wel zo dat je af en toe natuurlijk ook in de melk speelde ...en nou, iedereen lang uit op de persjes daarbij ja. ja. te blomen. Ja. Ja. En wat heb je verder gedaan naar de houseband, Harry?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 terugkijk dan vind ik dat zelf muzikaal qua muzikaal gezien maar een van de hoogtepunten. Het ja. Was gewoon een hele goede band met een hele goede muzikanten ja. Ja. en, en je hele moet jou goede composities ook in kwijt. Ja, toch wel. Ja, het veranderde, ja. veranderde hun wel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 op een manier sprak het me aan. Het is een heel funky geluid. En eh, het werkt eigenlijk heel simpel. Ja, het is geen elektronisch effect. Het is een mechanisch effect. Het is een, een speakertje, een klein een tweetertje. Um, en dat zit in een gesloten metalen doos, zeg maar. En wat je doet, is dat je de, dat.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 Dan, uh, ja, dan kun je er een beetje mee praten. Zeg maar. Maar, ja, maar het is gewoon, ik, vind, ik heb het altijd een fantastisch effect gevonden ja. terwijl het